Van 11 tot 12 uur. Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben Sie zu halten wäre das Problem Denn wen ängstigt es nicht, wo ist ein Bleiben Wo ein endlich Sein in alledem Sieh, der Tag verlangsamt sich Entgegen jenem Raum, der ihn nach Abend nimmt Aufstehen wurde stehen Und stehen wird legen Und das Willigliegende verschwimmt Berge ruhen, von Sternen überprächtigt, Aber auch in ihnen flimme Zeit. Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt, Obdachlos die Unvergänglichkeit. Lieve luisteraars van Radio Lucht, met dit gedicht van Rainer Maria Rilke wil ik jullie welkom heten bij onze vierde uitzending. Mijn naam is Maike Jonge. Ik ben student aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Bosch. En ik zal vanavond uh, de toon zetten van dit programma. Wo is een blijven, Wo is een zijn in alledem? Zoals het in het gedicht van Rilke wordt gezegd. Momenten vasthouden, vangen, met kleine dingen spelen, herinneringen oproepen. Jullie zijn uitgenodigd om mee in te duiken in mijn klankwereld. Wat kan bijvoorbeeld een handvol knikkers jou vertellen? Laat je verrassen en roeren. Ga genieten van het luisteren. Ga genieten van het luisteren naar poëzie, muziek en geluidsprojecten en natuurlijk het hoorspel. Oh boy, anga Ako su kawapi Angayo, angaye Ma Miami Suekota, anga Lingon angaye Pa'ke yeye Aniako, yembelangang Zembo, ya lingo Papio. Papio, yeah. papio. papio, papio, Something like that. Wanneer. Foon. Mein Käfer fliege, dass ich dich nicht kriege, fliege hinaus ins zweite Land, fliege fort von meiner Hand. Mein kever dat ik dich niet krijg, Fliege fort van meiner hand. Die Augen zugemacht, en zijn Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, komm hier zu mir, Geselle. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendde mich niet. Gevangen in verdriet, in hart vol tranen, losgerukt van het leven, als achter in steenrots. Je was er altijd voor je kinderen en je kleinkinderen. Je was die zorgzame moeder, die te gekke oma. We genoten van je sprankelende verhalen over de streken die je uithaalde in je jeugd. Je ogen glinsterden dan als sterren aan de hemel. Spelletjes, het maakt niet uit wat, daar was je altijd voor te borren. Wij moeten nu verder zonder jou. Sus, we zullen je missen. Daarom van ons allemaal, houden en bedankt. Horen jullie een interview met Yvonne Ney, een kunstenares uit Breda. Zij schildert, tekent en schrijft gedichten. Beelden werk en gedichten. Hoe gaat dit samen? Tekent zij woorden of schrijft zij tekeningen? Welke wereld wil zij ons laten zien en laten horen? Wat is haar inspiratiebron? Over het werkproces van een kunstenaar. Veel luisterplezier bij deze impressie van een gesprek met Yvonne Ney. Ja, hoe het werk ontstaat, dat, dat is. Um, nogal een ondoorgrondelijk proces, maar. Um, Duidelijk is dat, er, dat veelheid mij inter, interesseert, intrigeert. Veelsoortigheid, we worden ook dagelijks bestookt door die veelsoortigheid. En ik heb een sterke behoefte om daar iets, om, daar, um, om die ook ter hand te nemen. Om die om te werken, te verwerken tot een heel samenhangend geheel. Uh, in mijn werk komen heel veel contrasten voor uh, en ja, de beeldelementen zijn allemaal heel scherp gearticuleerd, kun je zeggen, gedefinieerd, st sterke contouren, een duidelijk vormprincipe. Um, toch komen er heel veel verschillen in voor in één zo'n doek, maar het to totaal is weer een heel harmonieuze compositie. Dus uh, ja, het geeft toch de indruk van dynamiek, uh, denk ik, van beweging terwijl het toch weer heel stil is, want het heeft een hele bevroren toestand en is in harmonie wat kleur betreft, wat uh, de positie van die elementen betreft. Maar ze voeren dialogen en ik denk dat die, dat over en weer gaan, die elektriciteit zeg maar, tussen de verschillende elementen, dat dat uh, het hoofdprincipe is van mijn werk. Ja, de titel is uh... Floating Festival or the Hidden Ancestor. Het uh, een botenfeest of de verbo ver verborgen voorouder. En ja, de verborgen voorouder, de boten op de top van een berg, inderdaad. Noach, moet je misschien aan denken. Ook aan onze verborgen voorgeschiedenis staan is een soort Tijdbal, bijna abstract. Uh, strakke banen, kleurbanen, waar kiezeltjes op. Uh, als waren het noten, als waren het ook bakens in de tijd. Um, het heeft iets met tijd, het voorbijgaan voorbij van de tijd en. de verborgen feiten, de voor, verborgen voorgeschiedenis van ons allen. En daarmee gespeeld het. Uh, het zou haast allemaal onder water kunnen zijn. Maar het kan ook inderdaad gewoon toch op het droge. Een sterrenhemel. Een nachthemel met sterren. Een maan. Maar ook een vis. In een bom. Dat soort dingen. Het is één groot speelbord eigenlijk, zo'n schilderij. Misschien is elk schilderij voor mij een groot speelbord. Waar de, de zetten... ...van het lot... Uh, ...in beelden... ...en tekens... ...worden vertaald. Ja, een werk is pas af. Uh, ja, uiteindelijk pas... ...met de kijker erbij natuurlijk... ...maar uh, wat mijn aandeel betreft... ...als die titel erbij is... Uh, um, ...ik neem... ...geen genoegen met het zonder titel. Het is... Uh, ...ik vind het een soort uiting van onverschilligheid... ...ten aanzien van het werk, tenminste in mijn geval dan. Dus... Ik geef ook die extra sleutel. Ik zie het ook nog als een sleutel, een handreiking naar de toeschouwer. Maar het is voor mijzelf een daad van afsluiting. Dan geef ik nog een, een extra... Ja, ik, ik proef nog eens een keer het schilderij na en voeg daar iets in taal aan toe. En dan, dan is het af. Ik heb reeksen water horen komen... En hun talen zo hard slijten, tot elk woord daarin ontbrak. Zo werd ik maar niet wakker van ontbreken en ontbrak. Het dichtwerk staat helemaal los van het beeldende werk. Ik zie het ook als een hele andere taal. Mensen zeggen vaak, nou dat is mooi te combineren en dergelijke. Ja, dat kan zo schijnen omdat ik mijn werk ook titels geef die... Inderdaad uh, poëtisch zijn Waar ook goed over na wordt gedacht Maar ik vind toch uh, dichtwerk een heel ander vak Een andere arbeid En ze hebben natuurlijk iets gemeenschappelijks Omdat ik de maker ben Maar ik zie het werkelijk als Twee totaal verschillende disciplines Wat aldoor ontglipt Ik ken het niet Hoe snel is het Het heden lijkt wel toekomst Zoals het zich onttrekt. Uit golven komt het. Zijn gehalte aan gaan maakt het voortvluchtig. Schuimt mijn recht op blijven staan. We lopen. Ik schreef altijd wel veel op. Dat was om mijn gedachten te ordenen. Ik kwam heel veel op me af in die tijd. Want ik ben op mijn zeventiende al op de academie gekomen... Um, dat was toch redelijk vroeg, denk ik. Dus uh, ik vond uh, dat ik de dingen heel intensief in me moest opnemen. Omdat ik altijd het idee had uh, dat ik er niet genoeg van begreep. Uh, dat anderen toch al verder waren. Nou ja, dat, dat was eigenlijk allemaal helemaal niet waar, hoor. Want je begint allemaal uh, helemaal uh, op... Ja, je probeert daar te begrijpen waar ze het over hebben. Wat je wilt, ook wat je daar zoekt. Uh, want er zijn zoveel mogelijkheden dan. Dus... De woorden uit ondersteuning van je beeldtalen? Uh... Uh, ja, uh, toen wel. Uh, ter ondersteuning van het proces wat ik doormaakte. En, uh, maar het, het had geen autonome functie, zeg maar. Het was meer om het proces voor mezelf uh, toegankelijk te maken, te begrijpen waar ik het over had. Uh, het was ook een uitlaatklep, kun je zeggen, maar met een ordenende functie. Ik wilde het ordenen. Er gebeurde zoveel gelijktijdig dat die behoefte aan ordening, en dat is natuurlijk ook in een beeldend werk en ook in een taalwerk, is dat ook van groot belang. Dus in die zin, uh, <laughs> ja had het al wel iets wat ik nou uh, professioneel doe. Maar uh, nee, toen had het toch echt een, uh, een psychologisch ondersteunende functie, kun je zeggen. Maar uh, daaruit bleek misschien toch al wel mijn liefde voor de taal. Omdat ik af en toe ook een zin opschreef... die helemaal niet functioneel was in die zin, zeg maar. Maar iets fraais, iets onthullends, iets verrassends had. En dat ging een eigen weg. En dat ging steeds meer een eigen weg. En uiteindelijk is die hele... ...dagboekfunctie, orden, ordenende functie van het schrijven... ...is eigenlijk verdwenen. Dus nu is er alleen nog maar het autonome werk gek genoeg. Al hoopt gint een zee zich op... En trekt ze hier, alsof ze anders is, haar kunnen af van het bestaan. Het zand verbleekt. Los is het, en toch is het bijeen, als water dat het sloeg en bewerkte naar het fronsende beeld van zijn vloed. Zolang het niet waait, ligt dit gezicht koel in zijn korst en aan voeten van de zee. De fysieke handeling van het tekenen heeft iets met het schrijven van doen. En gek genoeg is dat natuurlijk voorkomen verdwenen uit de dagelijkse praktijk van schrijven. Dat uh, is helemaal ingenomen door het toetsen op het toetsenbord. En uh, nou ja, ik kan dan nog terugkeren tot de handeling van schrijven, kun je zeggen. Um, dat, dat is zo, maar er ja, ontstaan natuurlijk in de tekening grote, in die tekening grote structuren die weer niets meer van doen hebben met het schrijven... En toch uh, houd ik ook wel van de herhaling in de tekening. Uh, er, zijn, uh, er zijn tekeningen waarin zich de herhaling als van, een, als van lettertekens ook wel ja, te zien is. Maar over het algemeen is die handeling van schrijven in een tekening... die neemt toch dan een totaalstructuur aan... waarin dichtheden en op meer open plekken... En uh, een duidelijk landschappelijk uh, verwantschap aanwezig zijn. niet veel brief, begint er brief. we niet we tot 151 Oosterwaarde, 409 tot 410 Noorden. Noorden. een schamele ene dat buitenlevens opgebouwde fragmenten miriade uit versplinterde je over zeggen te meer je hebt niets krabbe te weg gumbe het uit herroep het dus een taak bronnen en is het maar naar sporen je je laat onopgemerkt en simpel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 Troetelen, zin je tegen die, mishandelen je die, hebben je oprecht geen die waardevol te gering te, hoe al die mensen en wie je te veel bent.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 Unbeschwert und frei und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwant und stellt, weil er warmt, weil er erzählt und weil er lacht, weil er lebt, du fährst. das Schirmament habt geöffnet, rollt ihn los und Oceanbau. Telefong, Gas, Elektrik. Und bezahlt und das geht auch. Tan mit mir deinen Frieden, wenn auch nur gebort. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay. Alles auf dem Weg und es ist Sonnenzeit. Ungetrübt und leicht und der Mensch ist Mensch, weil der Erd er kämpft. Want er hoopt en liefde, want er metfielde en vergeet. Und want er lacht en want er leeft, du Want oh, er lacht en want er leeft, du feest. Es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht und der Mensch heißt Mensch. Und weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwand und glaubt, sich anlebt und vertraut und weil er lacht und weil er lebt, du fühlst, es ist schon okay. Es tut gleichmäßig weh, es ist so. Valalee, du feest Oh, valala, valalee, du feest De tijd is weer om, lieve luisteraars van Radiolucht. Voordat ik jullie een goede nacht wil wensen... Uh, wil ik uh, Danny van harte bedanken voor het maken van de soundscape. En uh, Sanne bedankt voor je hoorspel. Ja, hart bedankt voor je bijdrage. En uh, Nathalie wil ik bedanken voor de mentale ondersteuning en de technische tips... Welterusten allemaal en een goede nacht. Op de website www.myspace.com radiolucht kunnen jullie nog wat meer horen over onze radio-uitzendingen.